Christian Bonemakker met het NOS Journaal. Twee mannen die in Duitsland waren opgepakt omdat ze een aanslag zouden willen plegen in Oberhausen zijn weer vrijgelaten. Ze vormen geen concreet gevaar, zegt de politie na onderzoek. De twee broers werden donderdagavond opgepakt in Duisburg. Het zijn salafistische moslims van 28 en 31 jaar uit Kosovo. Er was een tip binnengekomen over een aanslag op een van de grootste winkelcentra van Europa, Centro in Oberhausen. De aanwijzingen waren serieus, zegt de politie ook nu nog, maar de verdenking tegen de broers kan niet hard worden gemaakt. De Tunesische autoriteiten zeggen dat ze een terreurcel hebben opgerold die banden had met Anis Amri, de dader van de aanslag op de kerstmarkt in Berlijn. Er zijn drie mensen gearresteerd onder wie een 18-jarige neef van Amri. Ook in Spanje wordt onderzoek gedaan naar connecties van Amri. Hij zou enkele uren voor de aanslag nog berichten via internet hebben uitgewisseld met een Spanjaard. De Spaanse autoriteiten onderzoeken de informatie nog en hebben nog niemand gearresteerd. Status quo-gitarist Rick Parfit is overleden. Hij stierf in een ziekenhuis in de Spaanse stad Marbella aan de gevolgen van een val. Hij was nog herstellende van een hartaanval die hij in juni kreeg. Parfit was samen met Francis Rossi 50 jaar lang de drijvende kracht in status quo. Hij schreef onder meer de wereldhit Whatever You Want. Rick Parfit was 68 jaar. Tussen twee en half drie vanmiddag is er een nieuw pinrecord genoteerd. In dat half uur werd er bijna een miljoen keer betaald met de pinpas, ofwel 536 keer per seconde. Zo druk was het nooit eerder, zegt de betaalvereniging Nederland. Over de hele dag is er geen record. Er werd vandaag ruim 15 miljoen keer gepint. En dat is minder dan gisteren, toen dat 17,7 miljoen keer gebeurde. Het weer. Vanavond en vannacht waait het stevig. Vrijwel overal valt enige tijd regen. Minimaal rond 8 graden. Morgen, eerste kerstdag, wordt een druilerige dag en het blijft flink waaien. Met 11 tot 13 graden is het bijzonder zacht. Dit was het NOW. In Cirque Zandvoort ben jij de artiest. Toets je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland. Leven!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 Welkom bij, bij het derde uur, ja, entertainment for you, ja, het derde uur inderdaad, en uh, u hoort goed, hier op de 106.9, en uh, we gaan nog eventjes uh, lekker door deze kerstavond natuurlijk, en uh, ja, verzoekjes zijn allemaal welkom, en dus heb je een verzoekje en uh, ja, wil je die aanvragen, dat kan in de uitzending, kan via de mail, kan via Twitter, dat kan, ja, eigenlijk, uh, eigenlijk heel veel. Ja, even kijken hoor, wat gaan we doen? We gaan een plaatje draaien van, um, ja, Federico. Ja, ja Federico, die vraagt een plaatje aan. Die wilde een plaatje horen van Mariah Carey. En uh, ja, all I want for Christmas is you. Nou, daar komt hij dan hoor. U luistert naar Entertainment For You. Ik dwaal wat door de nacht, mijn dromen doen me pijn. Niet jij die op me wacht, bij wie ik graag wil zijn. Ik ben al weken lang mezelf een beetje kwijt Voel me gevangen door de eenzaamheid Vanaf dat moment dat ik jou voor de zaag Denk ik alleen om 24 uur per dag Hoe jij steeds naar me keek Met af en toe een kleine lach Zeg mij dat dit liefde is en dat ik mij niet vergeet. Ik ben nu uit balans en hou het echt niet meer. Ik wacht hier op die kans, bedenk ik me steeds weer. Er gaat geen dag voorbij, nee zelfs geen klein moment. Dat jij met alles in mijn gedachten bent. De pijn van iets horen, of jou niet even. gaat misschien? Jouw ogen zeggen mij, maar woorden maken mij echt blij Zeg mij... FM, Stanford Radio, 106,9 FM. Kerst, het is de mooiste tijd van heel het jaar. Gezellig met z'n allen bij elkaar geeft warmte in de keelte, het is wintertijd De ring die ik voor jou kocht, daar zit ik nu na te staren. Ik had gehoopt je met de kerst, mijn liefde te verklaren Dit had voor jou en mij de mooiste kerstmis moeten zijn Maar een kerstkaart, jij steerde mij Van de rode. dat was een kerst alleen met jou. Want ik heb jou misschien wel duizendmaal gestreven Dat ik mijn hart aan jou zou geven. Denk dat ik mijn kamer nu niet meer zal versieren En dat ik deze kerstmis dan maar heel alleen zal vieren Ik kan heel even niemand zien, dus beter zo misschien Maar een kerstraat, jij de mij was een kerst alleen met jou, want ik heb jou misschien wel duizendmaal gespreken, dat ik mijn hart aan jou zou geven. Dan Frans Bouwen en een kerstkaart hier op 106.9. Blijf lekker luisteren. Extra lange uitzending hier op kerstavond bij ZFM Entertainment for You. En natuurlijk ook op die 104.5. En dat allemaal op de kabel. En natuurlijk via Text TV. Ook op de kabel hier in Zandvoort. En ja, we gaan een lekker plaatje draaien van Willem Bakker. En hij heeft het over zij. Haar gezicht. Zij is die vrouw waar alle blikken op staan gericht. Niemand weet wie zij is, nee, niemand. Ze zit daar alleen aan die kade en heeft haar ogen dicht je mooie bloemen in naar hand Zij voelt een liefdeel vuur. Ze draagt in haar hart een heel groot vuur Want zij roept steeds een naam door de nacht Daar over die golven De mensen overstraat naar die plek gericht en vlucht. Oh niemand weet wie zij is. Nee, niemand. In dat knielt zij opnieuw weer in dat zaal mooie bloemen in haar hand Zij voelt een heel buur Ze draagt in haar hand een heel groot vuur Want zij roept steeds een naam door de nacht Waarom vliegolven En in de stad is alles mooi verlicht. Met etalages overvol, de kerst is weer in zicht. Elk cadeau wordt mooi verpakt, met glitter en een strik. Ik weet allang wat ik vragen wil in mijn ge Revy Het wel een mooie boom De lichtjes aan, de kerstmuziek Voor ons heel doodgewoon Heel veel mensen doen hun best Op een klein kerstgedicht, Maar ik weet al wat ik schrijven wil Het is maar een Niet van dit moment door, oh, het gaat nooit voorbij. Met deze kerst ben jij vergoed met mij. Met jou hier in mijn armen, samen voor de open haard. Bij de boom ligt een cadeautje, speciaal voor jou bewaard door, oh, het gaat nooit Samen, nee, ik wil je nooit meer kwijt Jij bent nu in mijn leven Tot in de eeuwigheid Ook al is het buiten donker De hele stad is mooi verlicht Een wijntje bij de open haard Lach op jouw gezicht, door oh, dit gaat nooit voorbij Deze kerst blijf jij voorgoed goed met mij Voor het is met de kerst weer samen Hey. het donker, de hele stad is mooi vol licht. Een eindje bij de open haard, een lach op jouw gezicht. Door dit gaat nooit voorbij. En deze kerst ben jij vergoed met bij. Door het gaat nooit voorbij. En deze kerst ben jij Ik zie mensen met elkaar, ik ben liever alleen met geen mens om mij heen, in gedachten denk ik terug aan vorig jaar. Dan blijf ik wensen dat ik jou in mijn droom zie deze nacht daar in. Weet ik dat jij daar op me wacht? jij daar boven ook het een kerstfeest en zingen engels lieden na? Doe me nog een dicht en dan blijf ik wensen dat ik jij. Waren ze dan helemaal Hollands. En vier jij daarboven ook kerstfeest. We luisteren nog steeds naar de entertainment for you bij CFM uh, Zandvoort. En uh, ja, ik ben nog eventjes lekker bij u. En uh, ja, wat gaan we doen? De drie op een rij van uh, Fred Heij. Maar dan in de kerst De drie op een rij van Fred Heij. Happy Christmas, Kelkom. Happy Christmas, Joe. So this is Christmas. And what have you done? Another year over And you won't just, just be gone And so this is Christmas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 Fred Heij. dan de drie op een rij van Fred Hey En dat allemaal in de kerstsfeer natuurlijk. We begonnen met John Lennon en Joe Ono en Happy Christmas. En als tweede natuurlijk een Mud en A Lonely This Christmas uit 1974. En als laatste natuurlijk Wham, de formatie Wham. Destijds met A Last Christmas. En ja, we gaan, uh, we gaan nog een plaatje draaien. En uh, dat plaatje is van Olivier Dragovic. En uh, Habit Over, Cut Me Dordestie. Ema te, tu graj mene, a trebam te, kao pjesni, svoju vod. Na srcu studen zime, na usnama tvoje ime, i samo čekam dan, da dođeš mi. A kad mi dozesz ty odsmiech vratiš mi, Swobodnia i Bo, života meneer, Ik ga mi, niets no maken. En is amok kan dan dat doet je mij, als ik En dat je dat niet goed, nee, toen ging het even helemaal mis. maar goed, dan gaan we regelen en dat eh, doen we gewoon eventjes. zo, oh ja, ja. nou, oké, okay, komt hij dan? Michael Bublé en Christmas baby, please come home. It's not like Christmas at all I remember when you were here and all the fun at all I remember when